Nou, lekker. Ken jij de Naten Ja, ja. dat is mijn afschilderstage en um, met mijn opleiding heb ik heel veel buurtprojecten gedaan en dat doe ik dus nu opnieuw hier in de pijp, uh -huh. dus dat vind ik heel leuk. Um, ja. Wat we dus doen is, we verzamelen geluiden en verhalen uit de pijp. Ja. Ik ben op alle verschillende plekken, kom ik langs, ik doe interviews met mensen uh, en ik verzamel gewoon geluid uit de pijp. En mm -hmm. ja, inderdaad, ze zei dat, uh, dat ik hier maar eens langs moest gaan. Ja, ik weet niet hoe we spraken daarover en toen had ik dat, dat uh, hier in de bakkerij, we hebben net de hele boel gerenoveerd. En Innovatie, had je, nou de die we toen hadden, dat geluid was er, die was altijd aan, dag en nacht, altijd. En toen die dus uitging, maar ook tijdens de stroomstoring, is dat ook heel raar, want er is een geluid niet. Ja. En als een geluid er niet is wat er altijd is, dan, dan valt dat heel erg op. Ja. Dus weet je, dat het geluid wat er niet is. Ik vind een beetje zoals de afzuigkap. Die z'n halen, dan weet je bijna meer, niet meer wat dat storende nou is, en dan gaat die uit en dan denk je, hè? Yeah. Ja, maar het is de, de, de, de, de, de extinctie van het, van, van het geheel. Wat je dus echt merkt, want je hoort hem eigenlijk niet meer. Doordat het continu aan is. En, uh, en verder was het ook nog uh, uh, ja, andere geluiden die dus eigenlijk allemaal verstonden. De bakkerij werd heel stil. Het werd niet alleen leeg van dingen die eruit gingen, maar ook heel stil. En Langzamerhand zijn we dus naar de renovatie weer, weer in gaan zetten. En dan krijg je weer die oude, deels oude, vertrouwde geluiden De vaatwasser is er nog steeds. Maakt nog steeds dezelfde herrie. Alleen nu maakt het iets, meer, iets beter van galmen. Is, die, is het geluid harder? Het is dat hier gaat horen. Je hebt een, oven die een, een andere oven die een ander geluid maakt. Uh, nieuwe koelingen die ook een ander geluid maken. En je moet dus wennen aan die nieuwe geluiden ja. Of handen, van, ja, je hebt niet alleen zeg maar, het uiterlijk veranderd, maar ook het geluid van de bakkerij. Wel bijzonder dat je dat benoemt, want niet, heel veel mensen die ik spreek, die hebben niet zo'n focus op geluid, die, die moeten daar heel erg naar op zoek gaan, naar uh, wat en ze horen. zo extreem is veranderd, en uh, doordat, je, doordat je hier sta en achter staat moet, op, moet opletten van wat gebeurt er, is dat een van je informatie? Ook het scheur is belangrijk als bakker, omdat je dan houdt eh, van: hé, hey, is iets aan het verbranden? Al moet het er al uit. Ja, geluk, ja. ja, ja. ja. En, en, en er is behoorlijk veel herrie, waardoor dat dan. Uh, uh, ja, redelijk ja, opvalt. Ben je nu iets aan het bakken? Ik ben nu niets aan het bakken, maar nee. ik zal daar de. Uh, vooral aanvullen. Oké. Okay. En is het. Is het hoe zit het met de drukte? Hoe, hoeveel mensen uh, zie je op een dag die hier binnenkomen? Heel het kunnen, er, het kunnen 40 klanten zijn, het kunnen er 10 klanten zijn. Ja. Dus het, het uh, is heel uh, distinct per dag. En ik heb ook van die grote opdrachten. Ja, op bestellingen. Ja. Ja. En ja. ik heb op het moment dat moment ochtends vroeg komen er, komen er weinig mensen. Dus ik hoef op s ochtends niet keihard bezig te zijn. Nee. Want verkoop je ook brood of is het vooral, ik het vooral brood? Of brood taart, of ik verkoop uh, Duitse studies brood. Oh. Dat importeer ik uit uh, Duitsland. Ah, oké. Okay. Dus. Nu heb ik nog wat vrij weinig staan. Ik moet ook maar eens aan de gang. En zal nu de Ja, ik loop even mee. Dit, dit, dit is ook een nieuw geluid. Want dit gaat veel, dit, deze dit maakt veel meer herrie dan mijn, dan mijn vorige uh, oven. Ja. Ik ga hem nu aanzetten en dan zie je uh, dan. Uh is Een stenen laag, waar je ook je bakt, Meestal is het een, uh, een uh, metalen laag, en dit is een stenen. Een en die stenen verbreiden over heel gelijkmatig en heel. Uh, ja, ja, het is een jaloeziek, zoals een Ja, stenen ja, ja. van. Ja. En dan, uh, ik kan straks, als die, hij moet eerst nu warm worden, maar als die dus dan lekker uh, uh, de van deze is. Het is een beetje alsof iemand binnenkomt of zo. Ja, en het, zijn ga, het, het, het, het idiote is, kijk, als ik zomaar aanzetten, aanzetten. Zo, nu is die aan, zo, dan moet die aflopen. Zo, dan moet die aflopen. zo'n klein kind zo van eh eh eh eh alweer ik hoor al gekniffeld. Oké, okay, ja, uh, dan kan ik stoppen. Het <lacht> is je kindje. Uh, het is zo'n beetje, het is zo beetje dat, dat het blijft doorgaan en ik, ik heb je toch uitgezet? <lacht> oh ja, ik ben klaar. <lacht> ja, het is uh, een tuintje, ja. Maar het is in mijn is wel een. mijn ja, dat is nog een belangrijk ding. Ja, ja en ik ben blij met deze nieuwe ogen. Ja. Maar lang ja, zit je hier al? 19 jaar, zit dit hele aanbod is niet in de band. Oh, oké. Okay. Ik ga ja. de vragels aanbieden.